De een donderdag op radio 501. Nu nee, op radio 501. Oh, Donderslag met de van Düsseldorf. Ja, Is Donderslag! Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Ja. Dit is Radio 5 Dit is Radio 5. Het is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 18 augustus 2011 en dit is de 70ste aflevering van donderslag. Zoals altijd zeg ik dan maar weer welkom, uh, welkom, bienvenue, bonjour, fijn dat je luistert. Vandaag is het weer zomer in Studio 11 en we zitten hier allemaal in badkleding en we hebben zand op de vloer. En Fred Serenvelk heeft een parasol meegenomen, maar die hebben we maar mooi even buiten gezet. En ik weet niet of Rob Ricard aan het strand zit. Maar ik heb hem toch straks aan de telefoon. En dat kan ik dan meteen eventjes vragen. En om half drie is Theo van Liet er weer bij met zijn blablablog. En uh, ik heb ook weer een nieuwe donderdisk. En om kwart voor bier heb ik weer een lekker recept. Nou, genoeg uh, te doen, denk ik. En ik heb een stapel muziek ook nog klaar liggen. Hier is David Bowie met op gitaar Stevie Rayvon. Luister naar China Girl. China girl, I feel a wreck without my little China.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 What's the that's gezellig zijn, maar wij hebben wel een zootje zand hier over de vloer en uh, dat gaat toch niet altijd uh, even lekker lukken allemaal hier, met een geknast op de vloer. Ik moet wel de microfoon een beetje dicht houden want anders uh, is het in de huiskamer bij jullie niet om aan te horen. Uh, Miss Wonderful Wally Tax uit Amsterdam helaas overleden. Augustus 2011, nog steeds vandaag zomer op jouw radio bij Radio alleen. Dit is donderslag en aan de andere kant zit Rob kaart te wachten tot hij zijn fabuleuze platenkeuze kan toelichten. Klopt dat? Tipje. Tipje. Hey, is dat een tipje? <laughs> dat is een bel. Dat is een bel, ja, ik dacht, dat is een tipje. Jij zegt tipje en Ja. Goed, een tipje. Wat heb je voor tip? Het gaat weer over de zomer. Het gaat weer over de zomer. Mijn nee, god, zeg. Ja? En nu is het een soort soortment van. Eh. Uh, uh, ja, het heet meshup. Mashup? Mesh-up? mesh Ja. Zeg maar niks. Dan gaan ze liedjes door elkaar hustelen. Oh. Ja. oh! Mijn god. Wat gebeurt er nou weer, man? Ja, weer een uh, geluidje. <laughs> waar zit jij? Zit jij bij een of andere... Nee, ik zit hier de stormen. of zo? Ja. Oh, je bent al weer thuis? Ja. Oei. Ja, vorige week was het de laatste week, ja, ja, ja, ja. Dus je bent al weer thuis. Ja. Hé, hey, uh, maar uh, een en zo. Heb je nog... Uh... jongen jongens, zet die zoiets eens uit. <laughs> handig, hè, zo'n uh, ding. Ja, als, als je thuis bent, dan begint hij allemaal weer te bellen. Hé, uh, hey, moet je luisteren. Uh, waar komt die, uh, die muziek vandaan? Nederland? Of uh, ergens anders vandaan? Ik weet het niet eens. Je weet het niet. Nou, dat hoorde ik dan wel om half bier. En ik heb hier wel een, een plaatje. En het is een zomerhit geweest. En het is een beetje Spaans. Klinkt het wel. En dat ken jij waarschijnlijk wel. Het gaat er eigenlijk helemaal nergens over. Maar het swingt wel een trein. En dat heet uh, de Ketchup Song van Lars Ketchup. Oh, leuk. Oké, okay, ik spreek straks. Hoi. Hoi. slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie. Echt nu. Dit is Radio 5. Is Radio 5. Ja, je wil het niet zien, maar Anne die rent hier ook door de studio in haar bikini. Op haar blote voeten door het zand wat hier op de vloer ligt. Dit is Love Street. She lives on Love Street. diamond studded flunkies she has Store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far. De Doors, nummer 1 Love Street. We gaan naar de uh, Adel uh, Roebling in de Diep van haar, haar laatste cd, een prachtig mooi nummer. En die mag niet ontbreken in deze zomereditie. me out the dark. I can see you clear. go ahead and sell me out and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 I let it die Now I know it's mine One more time dat toch. Anouk heeft ook een nieuw album en we hebben eigenlijk alleen maar nieuwe muziek in dit programma lijkt wel, de hele zomer lang. De, dit is van een nieuwe album, Mrs... Nee, Miss... Ja, Miss Crazy. .nl 18 augustus 2011 Is Griekenland te redden? 2 Het gaat niet goed met Griekenland. Haar economie staat op instorten en gevreesd wordt dat ze de rest van Europa in haar val mee zal slepen. Is Griekenland te redden? Misschien wel, maar niet door het Grieks waterleidingbedrijf. Ons appartement in Stupa is best wel luxe. We hebben warm en koud stromend water in de keuken en in de douche en we hebben een zwembad. Maar anders dan thuis is het water in ons luxe appartement niet drinkbaar. De waterleidingen in dit dorp zijn zo verkalkt dat het water vies is voor het in ons luxe appartement uit de kraan stroomt. Je zou dan misschien verwachten dat het Grieks waterleidingbedrijf die leidingen wel een keer gaat reinigen. Maar dat is te logisch gedacht. In plaats van schoonmaken is er een nieuwe waterleidingnet aangelegd met op zo'n 15 plaatsen in het dorp een openbaar aftappunt. En daar lopen we dus dagelijks naartoe. Staan we daar netjes in de rij te wachten tussen vrouwen met waterkruiken op hun hoofd? Uh, oh nee, nee, dat is nog iets zuidelijker. Het Grieks waterleidingbedrijf gaat Griekenland in ieder geval niet redden. Dat is zeker. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag, de beste muziek. Ja, de beste muziek. En dat betekent dat Benlon Sol er ook weer bij is. Dit keer met het nummer man Jareté. Ja, Jaret. In Frans. Ja, des matins die font regretter la veille. Des ruines dont le soir est somber. Ouais. La ville tourne, les amants sont pies. Le vin couler, mes poches sont vies. Ja, des sourires qui vous font perdre la tête. Ces rires ont sûrement causé ma perte. Ouais. S'ils aiment, les arts et la mort. J'enchaîne les cartes et les codes Mais Dans un éclair de pensée lucide Tous les jours je dis que demain j'arrête Mon cerveau deraille, ouais. J'ai beau filter son image en thèse. Elle est ma perte, elle est ma faille. J'ai beau dire et répéter sans cesse. C'est bon, c'est fini, ça y est, je taille. Ces mots sonnent pour elle comme une caresse. Qu'elle aime dans un mouvement de taille. Jij schoot tout à coup, j'avoue, je tout à vous quand je garde le long de vos courbies. Yeah. à vos charmes, à nos amours, à mes larmes, à l'heure où j'ai déposé les armes. Met Rogier van Diesveld op radio 501. Dit is radio 501. We beginnen even met een tip. Als je in Europa fotografeert of filmt, zal je er weinig van merken. Maar ruil dus je naar Portugal, Engeland. Of Amerika gaat, heb je last van tijdverschil. Deze datum en tijd wordt aan je video en foto's gekoppeld. Dan uh, sta je op een, uh, een plek een foto te maken, op klaarlichte nacht, bijvoorbeeld in San Francisco. En dan blijkt bij thuiskomst dat het midden in de nacht was. Zet dan even de klok en de datum op de juiste plaatselijke tijd. Duurt het duurt dan ook weer bij thuiskomst in Nederland. Ik heb ook weer een e-mail in de box. Ik stuur deze e-mail vanaf mijn BlackBerry. Ik kan hier niet naar Radio 501 luisteren, want ik heb hier geen internetverbinding. We zitten hier wel lekker op het terras met een perrier. Straks nemen we een biertje, maar dat doen we om bieruur. Groeten, Sjaak en Ingrid. Tot zover, straks meer. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Het is nog steeds donderslag. Een zomereditie. We zijn heerlijk aan het zomeren hier. We hebben zand op de vloer. Er lopen minstens hier een badpak rond. We gaan glazen met Ranja. Gaan niet over de tafel. Nou, wat wil je nog meer? Gewoon feest. En dat doen we nu met... The Rolling Stones Jumping Jack Flash. 1968. What? hoorde je de naald overslaan onder de jumping jackfles omdat die met uitgeleend in het zand en keihard op de rond viel. Ja, en dan stuitte de naald even over de plaat heen. Er gebeurt wel eens meer, denk ik, als je een plaatje opzet. We gaan de volgende keer gewoon maar weer het cd'tje draaien, denk ik. We komen bij uh, Concordia. En dat is met uh, de zanger van de dijk en het nummer dat heet Iemand Zoals Jij. Iemand die me door heeft als ik Dat ik mezelf ken Iemand die me wegwijst Als ik het doel vergeet Die me de waarheid zegt Als ik het niet meer weet Iemand als jij Iemand als jij Oh, zo iemand als jij Iemand die me loslaat mij mijn gang laat gaan, die me tegenhoudt. Als ik krijg door te slaan, iemand die kan lachen. Om alles wat gebeurt, die wel janken kan, maar daarom niet getreurd. Zo iemand als jij iemand als jij zo is er niemand er is niemand zoals jij bent voor mij Als ik me niks meer voel Iemand die er alles heen Toch begrijp wat ik bedoel Iemand die me warm maakt Al is het nog zo koud Die mijn alles is En van me alles houdt Iemand als jij Iemand als jij zo niemand als jij, iemand als jij. Zo is er niemand, er is niets al wat jij bent voor mij. I'm Met vandaag uh, Lucy in the Sky with Diamonds, afkomstig van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En John Lennon zei erover dat hij het had geschreven naar aanleiding van een kindertekening, maar anderen meenden dat het ging om een LSD-trip. LSD, Lucy, Sky, Diamonds. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit is Radio 501. We waren de Beatles. Hanky Medina, misschien kennen jullie dit allemaal nog. Het is van Toon Lok. Het is ooit een hit geweest. En vandaag weer even een lekkere hit op radio 5 hier in onderslag de zomereditie. Mm -hmm. And I'm looking down Yo, what's up with a low seat. The girls is all jockeyed at the other end of the bar. Having drink with some no names when they know that I'm a star. So I got a bitch moved over to the other side of the cantina. I asked the guy, why you so fly, I said Funky Cole Medina? You know what I'm saying? My leg. He used to catch bite. Some dinner, we had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting Instead she started talking about plans for a wedding. So wait, slow down love, not so fast I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina Ja, en dan uh, gaan we nu naar onze vrienden toe. Het is tijd voor onze vrienden Wie Cook With Fire met hun nieuwste cd. Skip This Day. It's way too early, nobody is out. So why did I get up? Why did I get up? The birds and the cats and the dogs singing aloud.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 In Amerika. on a silver flame The of love Venus was She's got Met luisteren rond van beton Als een gekke avondmuk we denken die buurtjes in de club? Ik geef gevliegende vleuk, Om al die suffen gepikkeld als fuck Als een die bluffetjes, waren geluk Dat ik volwassen ben En niet te passen Ben in fucking trit Van surfen hits En urban shit En nerdy kids En pop die Kijk bekjes die fucken chicken, die suckers ze de ping ping De avond school die schuilt de fake En het doet een bling bling op die poppenkast, shit. Je was toch een artiest, joch, niet toffer dan ik. En van die rappers zijn de helft mayones. Die liever doen wat anderen zeggen dan zelf ballen hebben. Denk om je carrière, doe niet tegen draad. Een pop hip-hop, het -hop is beter dat je peper maakt. Begrepen ja, ik doe het erg met regelmaat. Maar boom scheppen is beter dan zo'n boom het de veteraan, toch? Nee, fuck that man. Als ik ben, kan ik niet denken aan een Afzetmarkt, Bekant 30 en van alles gewend. Plastic dance tracks met teksten die al lang zijn gezegd en geen kracht hebben, maar nu noemen ze Saints Francis al een opa met een baard. is het niveau zo laag en ik al hoog bejaard. Geloofwaardigheid lijkt een doodpaar en ik ga er niet aan trekken door alleen tof te doen op een paar trommels en wat samples. Repen sukkers zo, ze lijken op de mug of Show 4 en echt. De keest, de kikkerclub of zo, een Kindercrash met pimpingles. Ik vind zelf dat je moet spitten, wat je instinct zegt. Maar dit is eng. Dus meer gimmick rap. Hey. Hey. ze willen kerst, maar vinden bikkelen moeilijk. Shit. Ik blijf in de pennet en vind die flikkertjes goed. Maar ja. het is wel een lachertje, een mooie te woeren. Die verpleegde brug. Klassen als pooitjes en hoeren. Poseer ons als volwassenen. Maar joh, je bent een kind. zo kleine pis, minder hoger naar je kinderdisco. En dit klinkt als een knipbook, maar het is zo. In zich. En een dikke rode stift ook <laughs> Dus uh, vind ik het dood, dan zal ik je niet op haten nee. En geef ik je props van achter de balustrade yeah. En wat het echte zei ik het beter aan de ouderen Die jou vanochtbaar komen, met gauwe regels zullen showeren You know something? That was a sweet number your one. You, you know something else? Deze hele week is Radio 501 Plaat voor je hoofd Settler en Waldorf van Engel. En iedere vrijdagavond om 10 uur wordt er een nieuwe Plaat voor je hoofd bekendgemaakt in de Arwin en Johnny Show op Radio 501. Donderslag! Donderslag op Donderdag bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld. Donderdag! Radio 501. Niet weglopen nu, even lekker blijven zitten. Ik beloof je, ik ben zo bij je terug. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio radio501.nl Wist u dat een vakantie op een paar uur vliegen... u en uw gezinsleden maanden ziek kan maken? Week u Turkije of Egypte zonder pakken in Kroatië of Marokko? Voorkom ernstige ziektes als hepatitis A en B of DTP... door voor uw vakantie een vaccinatieprik te halen. Eindige mooie vakantie niet in het ziekenhuis. Wilt u weten voor welke vakantielanden vaccinatie nodig is en waar u die prik moet halen? Kijk dan op www.vacnet.nl. Dat is v a c n e -d .nl. de site van Vaccinatiecentrum Nederland. Vakantie, een dagje uit, sporten, zwem en muziekles. Het is voor bijna alle kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd.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 501. Ik voel me net de vakantieman. Zelf hè, vakantieman. Zo, so, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Op 30 juni ben ik weer gestart met de zomeredities van Donderslag. Deze programma's kun je horen tot met 1 september 2011 en gaan over de zomerreizen en vakantie. Heb je een leuk verhaal, anekdote of vakantie of reistip? Stuur het dan naar studio.radiovijtenleen.nl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 of www.radio501.nl Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. Dik Dit is de dag voor een donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh hey, hey, de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501 On a papi la peine Dus <middels> rassemblé un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos vœux. les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés Restés seuls dans ce coin, nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleur et on aurait pu choisir Le pardon essayait une autre histoire d'avenir kunnen we elkaar weer ontmoeten? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer sans Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer samen? Weer ze zei: "Parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux. Dans nos yeux transparents, le manchon sur nos dents, impossible de le nier. Tout le corps révélé, prenons-nous la main, le long de la route, traduisons nos destins, sans plus aucun doute. Chaque fois et chaque nuit."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 Van de klok in de zomer maar wat langzamer draaien. Het eerste uur is nu alweer als zand door onze vingers gegaan. En ligt hier een hoop zand op de vloer, hoor. Nou, dat kan ik je wel verzekeren. En Anna, het is wel leuk om even te vertellen... die heeft hier net een serveerblad met vijf glazen ranja met haar neergezet. Nou, voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld... welkom, duwkomen, bienvenue. Vandaag is het zomer in Studio 11. En we zijn er tot bieruur. Om ongeveer half bier is de zomerse platenkeuze voor Rob Ricard. En om ongeveer kwart voor bier heb ik een zomers recept in de rubriek... Wat gaan we nu eten? En dit uur begon ik zoals al de hele zomer met de Donderslag Zomerhit. En die is van Zas en heet Le Jour de la Route. En straks de donderdisk, maar nu eerst zoals we al in alle zomeredities hebben gedaan. En nog steeds doen, Eagles met Witchy Woman. Raven hair and lips. Sparks fly from the fingertips. Says in the night, she's a restless spirit. Radio 501, daverende donderdag. De donderdisc is vandaag afkomstig uit LA, USA en is van de Red Hot Chili Peppers. En het heet Dani, California. De donderdisc. Get down in the state Mississippi, Papa, E uh, Joris schrijft... Er zijn op dit moment erg veel kwallen op het strand. We gaan de zee maar niet in vandaag. Ik zit onder een parasol op het strand... met naast mij een goed gevulde koelbox... en om 4 uur trek ik er één open. Groeten aan de mensen van Radio 5 en Lijn. Bedankt Joris, ik zal het doorgeven. Nog een e-mailtje, Marjolein schrijft... Ik probeerde hier topless op het strand te liggen. Ik werd door een agent aangesproken dat dit geen naakstrand was... En dat er veel kleine kinderen rondlopen. Wat uh, is dit voor een conservatief land, schrijft ze. Amerika dus. Voor de rest is het hier prima vakantievieren. Uh, ja, er zijn uh, vakantielanden die toch andere normen hanteren dan Nederland. Nou, dit was hem weer. Heb je iets te melden, mail dan naar studio.radio501.nl Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek is donderslag. Radio 501. Oh. is Yeah, that's it. That's it. Dus ja, je hoort hem al. El Giro. Vaak op Noordse Jazz Festival geweest. Uh, El Giro zet op de plaat A Roof Garden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 The Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone wanna go waltzing in the again Does anyone wanna go dance up on the roof? Coming up, you Does anyone wanna go waltzing in the garden? <laughs> Does anyone wanna go dance up on the roof? Yeah. Pretty blue. So the don't know it, no. I'm <laughs> En een zwembad. Vakantie echt nu. Pak je koffers. Billy Willington die is er ook weer bij. Iedere week hebben we een plaat van zijn nieuwe cd. En vandaag hebben we I Got to See Alice. Working down walls with a rhythm stick that was harder than Chinese arithmetic till its deflated conditions started keeping me down at nights. Now like old Papa Goose, I was a propaganda till it just couldn't rise to my usual standards. I was still in the running, but it just wasn't hitting the heights. Doc said it's something that I ought to address, but it really wasn't nothing that should cause distress. Probably working too hard, it happens to us all once or twice. Pray at the temple's carrying excess baggage Better cut out the corned beef and kick up the cabbage If you know what's good for you, better take old Doc's advice I had to go see Alice To cure what's ailing me A little bit of elation Via via aggravation When the factory feature starts to fail in me 730 on date night I was well on my way and I was feeling it coming on fast when my baby called up and she broke our date she said I'm real sorry honey but I got to work late and I was standing there saluting the flag about three quarters staff I tried to watch the news in this altered state but I kept getting hung up on Nancy Grace and I thought holy mackerel this must be some powerful stuff So I grabbed the remote, commenced to click and do it all I could do to keep from choking that chicken when I passed that infomercial by firming up your hips, thighs, and butt. I had to go see Alice. She always reassures me. For just a little advancement, a little andro enhancement to remove any doubts about your masculinity. Add a little zest to your fun fest, a little boost to your roost back at the Love Nest. When what you need to improve on is getting your groove on. It ain't no fallacy. But if that tower of power lasts more than four hours, better hit the ER and turn off the TV. Dat was het, Rosie Ellis, van uh, Billy Winneton. Van zijn nieuwe CD. Die op 5 september straks in de winkel ligt. Uh, we gaan eventjes naar het oosten van het land. En daar treffen we Daniel Lohuzan En die heeft een nummer geschreven. En dat heet Wie weet dat toevallig wordt, het je lieg. Uh, die doet niet meer mee in de muziekindustrie Maar de platen die ze heeft Die zijn nog steeds mooi Dit is Kids in America Wild. En dan hebben we hier bij Radio 5.0 altijd plek voor een nieuwe band. En hier hebben we er ook weer eentje. Die komt in Nederland vandaan. Die heet The Wild Things. Hele jonge jongens. Er is nummer 1. Thinking About You. Het is half bier en dan hebben we Roepika voor de tweede keer aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. Hij heeft hallo, net heel weinig toegelicht, hallo, maar uh, hallo, ja, we moesten het ermee hallo. doen. Kijken wat hij er nu van maakt. Wat kunnen wij nog uh, meer horen over deze plaat? Goedemiddag wederom. Goedemiddag. Ja, hartstikke leuk dat je er weer bent. Ja, nou, ja, ik kan er weinig over zeggen. Oei, Want ik weet er heel weinig van, behalve hoe die heet. Je, kan je ook niet vertellen waar die vandaan komt? Of wat voor soort muziek nee. het is? Of... Ja, we, ja, het is een mashup. up Een mashup? up Het is van, van, uh, van een aantal uh, liedjes uit de jaren 70. Oké, okay. uit de jaren 70 toch wel. Ja, maar hij is uit 2008. Iets, een beetje Stars of 45-achtig. Ja, maar dan... De uh... Stars of Forty yes, is in nou, yeah, Ja, nee, maar die... dat is een medley, hè? Oh ja, dat is waar, ja. D dit is dit niet. D dit is gewoon echt... Uh... Door elkaar gescheikt. Ja. Oké. Okay. Maar één nummer herken je wel. Dat is van Lynnard Skinner. Sweet Home, Alabama. Dat... Sweet Home, Alabama. Ja, ja. ja. Die, die, die, dat ritme zit erin. Oké. Okay. Weet, weet je het al? Weet je het al? Nee, nee. Kid Rock? K oh, Kid Rock. Ja, die ken ik wel, ja. En dat noem jij Mashup? Ja. Oh. Dat heet zo. All Summer Long. Oh, dat nummer. Ja, ik dacht ja. gewoon dat het. Uh, nou ja, goed. Oké, okay, Mashup noem je dat. Nou Ja, hem. dat is een beetje uh, het spot. Het spot. Nou, kondig hem dan maar even aan en dan gaan we hem draaien. Ga je nou, gang. Uit 2008 gaan we luisteren naar uh, Kid Rock met het nummer All Summer Long van de LP, Rock'n'Roll Jesus. Oké, okay, zie je volgende week weer. Hoi. Doei.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 Shined upon her head, And we were trying different things And we were smoking funny things the sun. Hij is er ook weer vandaag bij iedere week. Kun je een track van hem horen en dit is uh, Where would we be without tea van Gilbert O'Sullivan. Like a camel Like a river without a bend Fashion without a trend Like a role model without clothes Something I think that I would oppose Like a needle without a thread A Guinness without its head Where would we be without tea? I have no doubt given the facts Civilization would simply be axed Could we go on going that one The pot was a bean You can debate all that you want. No point in arguing once it has gone. Coffee's okay, but on the day, it just isn't the cream. Like a pillow without a case, bullet without the chase. Like a pool table in a pond. All waiting for play to go on Like an eagle without its wings But To keep the pot hot, one better way Kickstart your day on with a flask Others, of course, go to extremes Out in Japan, for example, it's green While in the States, they would prefer it iced in a glass Baking for more like a party without the host. Someday without its roast. Where would we be without. without. Tea anyone? Nee, ik hoef geen thee. Ik drink straks om bier uur een biertje. Misschien wel alcoholvrij bier. Misschien wel eentje met alcohol. In Frankrijk hebben ze buckle. Dit is Rendolf. Robert Rendolf met Blast. Ah. On. Yeah. Yeah. One child one life born into his living silver spoon he given and not one single care another child born wild chaos for his measure love will be his treasure his teenage mama swear make it we all vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <lacht> Donderslag! Vandaag maken we Italiaanse lamskoteletten. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten zijn daarvoor nodig. 1 citroen, schoongeboend. 75 ml olijfolie. Vier teentjes knoflook en dan fijngehakt. 1 zakje Italiaanse kruiden. En dat is een zakje van 20 gram. A12 lamskoteletjes. Uh, de materialen die daarvoor nodig zijn, dat zijn de barbecue en of een grilltopper. Dit gaan we als volgt voorbereiden. We raspen de schil van de citroen en we persen de citroen uit. In een lage schaal kloppen we de olijfolie, het citroenrasp en het citroen sap. En de knoflook door elkaar tot een marinade. De kruiden die kneuzen we met de bodem van een klein pannetje en we scheppen daarna deze kruiden door de marinade. Dan leggen we de lamskoteletten in de marinade en scheppen we dit enkele malen om. Dan dekken we de schaal af en laten we de koteletten in de koelkast circa 1 uur marineren. We moeten wel de koteletten enkele malen omscheppen. We gaan dit als volgt bereiden. We nemen de lamskoteletten uit de marinade en laten dit uitlekken. Dan grillen we deze koteletten op een goed ingevet rooster of grilltopper aan elke kant circa 4 minuten. Tijdens het grillen bestrijken we de koteletten enkele malen met de achtergebleven marinade. Deze lamskoteletten zijn goed te combineren met salsa verde en gegrilde venkel met overjarige kaas. Je kunt dit hele recept en ook het recept voor de salsa verde teruglezen op mijn weblog rvd51.web-log.nl heb je zelf maar een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar 501rvd.gmail.com En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending. Veel succes met het bereiden van de maaltijd en voor straks, eet smakelijk! Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen! Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraken het nog van het ijs. Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen staat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien. Dit is Radio 501 is Radio 5. Is radio 5 What about this friend of yours? Is he any good? Does he fit in? He's the sweetest guy in Great Company. the job's Vandaag is aan de beurt de Amerikaanse stad New York aan de oostkust van de Verenigde Staten. New York heet officieel de City of New York en is de grootste stad van de Verenigde Staten en is gelegen in de staat New York. De agglomeratie van New York vormt een van de grootste stedelijke gebieden op aarde. New York telt ruim 8,3 miljoen inwoners. De stad New York bestaat uit vijf stadsdelen en dat zijn de Bronsk, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island. Vele monumenten en wijken van de stad zijn bekend over de hele wereld... en staan vaak symbool voor de Verenigde Staten. Zo zijn er het vrijheidsbeeld, Wall Street, de scheidende wolkenkrabbers... en het Empire State Building en tot in 2001 de Twin Towers van het World Trade Center. Vanwege de drukte en de levendigheid heeft de stad de bijnaam... de City That Never Sleeps verworven... Een andere bijnaam is The Big Apple. Hoe deze bijnaam is ontstaan, is minder duidelijk. Er zijn ook diverse songs over New York geschreven. In het eerste uur hoorde je al New York State of Mind van Billy Joel. En nu het lied over New York door Frank Sinatra. New York, New York. Start the news. I'm leaving today.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 If I can a brand new start of it in old new york and uh, if i can make it there i'm gonna make it anywhere it's a Slag. op donderdag hey, de hemel donderzon je yeah. hey nog lieve nacht nog lieve nacht opgelucht hè hey. opgelucht ja yeah. Ja hoor, het is bijna bier uur. We gaan zo weer overschakelen naar de hoofdstudio aan de Koepoort. En er staan mijn collega's al in de rij om hun programma te maken. De Radio de donderdag die duurt tot middernacht. Blijf bij luisteren naar Radio 501. En als je mij wilt e-mailen, dat kan. Stuur die e-mail naar vijfdeleen rvd.gmail.com Natuurlijk kun je me deze week ook weer vinden op Hive, Twitter en Facebook onder de naam rvd501. Wil je nog meer informatie over donderslag of over de daverende donderdag? Ga dan naar mijn weblog rwdvijfdolleen.web-log.nl of kijk op 51.nl. Hierna besteed ik nog twee keer aandacht aan de zomer en aan de vakantie. En jullie kunnen daarin meedoen. Stuur je zomerverhaal of je vakantieverhaal of anekdote naar mijn e-mailadres vijfdolleenrvd.gmail.com en stuur meteen een cc naar studio.radiovijfdolleen.nl. Uh, we gaan dankpraten. Dat doen we iedere week. Doen we nou ook weer het Radio 501 team bedankt. Theo Friet weer bedankt voor je blablablog. Robin Kaan natuurlijk bedankt voor je Zomerse platenkeuze. En niet te vergeten, mijn redactieteam hartelijk bedankt. En jullie thuis en op de vakantiebestemming ook bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met de een na laatste Zomerse donderslag. Op dezelfde dag, dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. En dan nu de traditionele wekelijkse weekspreek. Je moet niet steeds dezelfde fouten maken. Er is keus genoeg. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Ah. Dat was het was overweldigend nee. hè. Okay, yeah. Ja, hartstikke leuk gewoon. Uh, yeah. En ook uniek gaaf en vergeten. Hey. Leuk hè? Ja. But Bijzonder. Oké. Hey! hey, hey. Heren, heren, vlucht. We beginnen aan de andere zijde. oost oost oost moeten de mensen wel denken.